Lottlewin met het NOS Journaal. Candlelight-presentator Jan van Veen is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan spreekbuis.nl. Jan van Veen was DJ en presentator. Het meest bekend was hij van het radioprogramma Candlelight... waarin hij gedichten van luisteraars voordroeg op vioolmuziek. Dit deed hij onder meer op Radio Veronica en later ook op Sky Radio. Jan van Veen overleed na een kort ziekbed op 79-jarige leeftijd.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 De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers gaat actie voeren... tegen de wens van vliegtuigbouwers en vliegmaatschappijen... om te experimenteren met slechts één piloot in de cockpit in plaats van twee. Verschillende maatschappijen zoals Airbus en Dassault in Frankrijk... verkennen de mogelijkheden daartoe. Zo zou één van de piloten tijdens een vlucht kunnen rusten. Of er is maar één piloot aan boord met hulp van steun vanaf de grond... Piloten verzetten zich hier fel tegen. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers noemt het weghalen van een van de piloten uit de cockpit onverantwoord. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans heeft op een ledenbijeenkomst uitgehaald naar de PVV. Hij zei dat de PVV niet de weg is voor dit land. Hij zei dat in Nederland iedereen gelijke rechten en plichten heeft... en hekelde de uitspraak van PVV-leider Wilders dat Nederlanders op één gezet moeten worden.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 waar een muzikant Remy Stromer te gast is in deze aflevering. In dit uur praten we verder en wordt zijn muziek gebruikt. Zoals deze CD, First Day of Spring... welke Remy samen maakte met Petter Jansen onder de naam Malaska. En ja, ik spreek het even uit op zijn Nederlands. Het album is uit 2020 en uitgegeven bij Remy's eigen label... Deserted Island Music. We luisteren verder naar de track die... Morgenlandvaart heet. deze diermorgend landvaart van het album The First Day of Spring van Remy Stromer die die samen speelde met Petter Janssen Terug naar het interview en nog even terug naar het laatste album van Remy, The Other Sides, Lost in Reality, uitgebracht in 2023 en opgenomen in Haarlem. Is dat hele album opgenomen in, in de Bavo? Ja, het is oh, uh, ja. zeg maar het, het stuk van mij, want ik heb een stuk van een uur geschreven Zo. en um, nou, Ron Boots zat ook zoiets en dan aan het eind van de avond hebben we zeg maar samen nog uh, wat gespeeld waar uh, uiteindelijk ook het Mullerorgel bij gebruikt werd. Uh, en op die cd staat eigenlijk de registratie van mijn stuk van een uur en uh, ja, de, de grote finale op het orgel als afsluiter. Dus dat, dat, dat, dat is wat er op de uh, CD staat. En dat is eigenlijk, met hier en daar wat bewerkingen, maar uh, eigenlijk één op één hoe het concert uh, toen die avond was in de ja. Kerk. En, het, en het, eerste, uh, het eerste album, of het eerste optreden in de kerk, waar je, wat je het net over had. Ja. Dat was tien, uh, tien jaar geleden, dus was het dus 2013. Is dat de uh, Sessions? Of? Uh, nee, 2012, dat was, um, uh, dat was uh, The Return of Planet X. Oké. Okay. En die, uh, die is daar ook, uh, dat was ook het hele optreden, dat was met de, met de strijkers erbij. Uh. Oh, dat... dat, dat is... En dat is opgenomen? Of, uh... Ja, dat is ook uh, nou, hetzelfde wat we gedaan hebben. We hebben gewoon het hele concert opgenomen. En uh, je later in de studio gewoon bewerkt. Uh, ook oh, toch nog wel? Ja, wel een beetje dat, dat hier uh, nee. en daar wat van weggebracht. Weggepoetst. En hier en daar uh, ja, nog eventjes wat, wat uh, uh, qua frequenties en dat soort dingen. Een beetje, een beetje gemasterd en dat soort dingen. Ja, ja. En, uh, maar goed, het was uiteindelijk wel best wel een project. Want je, ja, je hebt op een gegeven moment opnames. Daar moet je het mee doen. En uh, ook hier van de grote kerk. Ja, er zijn opnames en daar zijn toch wel wat, wat, wat dingen, uh, beperkt qua mix. Dus dan moet je op een gegeven moment met het materiaal wat je hebt, moet je, moet je aan de slag. En het is voor mij zo, uh, ja, eigenlijk elk project, elke fase in mijn leven wil ik gewoon afronden met een, met een album. Dus het is niet zozeer van ik wil nu een album maken omdat ik uh, weer eens even een evenement heb of even wil scoren of weet ik wat allemaal. Maar het is voor mij zo van nou ja, als ik dit, dit, dit is voor mij nu gewoon een afsluiting van dit grote kerkproject. Want als ik bedoel als ik daar nog vijf jaar mee blijf zitten, dan blijf ik eigenlijk toch op een of andere manier toch met het project bezig. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, nu staat het op cd dat ik weet van nou ja, het is nu, nu voltooid. En, en ik kan door naar het volgende project ja. Op ja, ja, ja, ja. uh, die manier zo werk ik een beetje. En dat is ja. Uh... Oké, okay, want dan heb je al uh, even al heel wat projecten uh, gehad. Ja, uh... Je bent in 1999 volgens ja. de lijst begonnen. Ja, tot 2023, Dus ja. dat is nogal wat... in uh, bijna elk jaar, hè? Of uh, dat je een album, of sommige jaren... twee albums... Ja, nou ja, je... is, is, het was in 2011. Uh, ik heb zeg maar vanaf 99 uh, samen met vriend een vriend een platenlabel gehad. Daar ben ik in 2010 mee gestopt. Dan heb ik 2011 een eigen label... Desert Island Music heb ik uh, opgericht. Hoe heet het? Uh, Desert Island Music. Hmm. En dat is... Uh, ja, Onbewoond Eiland. Dat is eigenlijk de... We geven in principe gewoon de muziek uit... Die, uh, die je bij wil hebben als je een onbewoond eiland... Uh, als je naar het eiland stuurt, ja, wat is dan, uh, wat, je mag niks mee, maar je mag alleen je drie favoriete platen mee. Nou ja, goed, we hebben oh, een ja, heel ja. leven met allemaal muziek die je ja, dan uh, mee kan nemen. En voor de rest maakt het allemaal niet uit wat je daar op het eiland hebt. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, het is uh, ja, zo van, het is een beetje begonnen met muziek voor mezelf. En toen heb ik het eerste jaar heb ik wel twee releases uitgebracht. het was dus, uh, uh, onder andere een registratie van een concert wat ik gedaan had in Berlijn. Ja, Waarbij mijn, mijn muziekstroming eigenlijk uh, ontstaan is. Ja, de mogelijkheid om daar te spelen. Dus dat vond ik wel een hele mooie fase om daar gewoon het nieuwe label mee te beginnen. Ja. En, Even over oh, Duitsland. Sorry, ja. en, um, die markt is vele malen groter. Hè. Dat is, ik ken wel, wel Nederlandse artiesten die daar uh, zelfs maar zijn gaan wonen. Een mm -hmm. um, uh, maar dat is een heel ander genre. Uh, hoe, hoe is dat voor de elektronische muziek? Uh, voor jouw muziek is, is, is Duitsland een uh, zeer gewaardeerde markt? Absoluut. Uh, nou, zoals ik al zei, want het is, um, uh, mijn, mijn muziek is voor een heel groot deel geïnspireerd door de, ja, de, de Berlijnse school. Het is een beetje in, uh, in 1969 was er in, in Berlijn een, een Free Arts Lab Club. Uh, dat is een clubje met allemaal uh, ja, gasten die eigenlijk tegen alles waren. En, en, en daar is een muziekstroming uit ontstaan. Dat, uh, nou ja, dat gaat allemaal eigenlijk om de noemer krautrock. Uh, die Free Arts Lab club die heeft nou wel geteld drie maanden bestaan en, en daar is eigenlijk uh, ja, zijn er verschillende vertakkingen gekomen, uh, waaronder dus de, de ja, een beetje de Berlijnse school van van Klaus Schulze, Tangerine Dream. En, uh, ja, en anderzijds ook een beetje, uh, beetje cluster, Amondul. En, en dat gaat een beetje de, de experimentele uh, fase op. Maar ik bedoel, net zoals Klaus Schulz en Tangerine Dream, uh, die ontwikkelden op een gegeven moment met een elektronische muziek. Um, ja, toch wel een, een, een muziekstroom die heel, heel invloedrijk is geweest. Wordt een beetje gezien als de voor, uh, voorbode van, van ja, de, weet je, de, de, de hedendaagse uh, techno en zo. Uh, maar goed, aan de andere kant uh, zijn natuurlijk ook door de, de elektronische klanken. dat het toch, ja, toch wel een beetje richting, richting New Age af en toe lijkt te gaan soort van helende werking en, en uh, ja, heel hypnotiserend. En, ja. uh, maar ook heel veel improvisatie en dingen die gewoon uh, on the spot zijn, zijn uh, ontstaan. Ja. En uh, ja, dus dat, in dat opzicht is Berlijn uh, en, en ja, eigenlijk de rest van Duitsland uh, is toch wel heel, heel uh, bepalend geweest in, in ja, de ontwikkeling van de muziek en, en sowieso uh, uh, de acceptatie daarvan. van het album Anthropomorph van Peter Dekker... een van de artiesten van Remy Stromer... waar hij mee samenwerkt op zijn eigen label... Deserted Iceland Music... Ik praat met Remy verder over het muziceren in Duitsland. Maar het heeft je nooit gebracht dat je ze dacht van... nou, ik, uh, ik vertrek ook naar Duitsland. Ja, dat is nog wel weer, ja, vind ik best wel weer extreem, extreem, weet je. Maar goed, aan de andere kant, het is wel zo van... ja, ik heb er toen opgetreden en ik, uh, ja, ik heb een hoop vrienden... zeg maar, uh, medemuzikanten die daar gewoon ook wonen. En, en uh, ja, je merkt toch dat er een hele andere cultuur... andere uh, uh, scene is wat ik heel interessant vind. Maar dan zou ik er echt voor moeten kiezen om van... ik ga daar naartoe verhuizen om vol voor de muziek te gaan. Ja, precies. En ik heb... Ik heb ja, ik zit er af en toe een beetje van, ook met mijn hedendaagse werk. Uh, heel vaak over van ja uh, wil ik mijn geld verdienen met muziek wil ik de hele dag met, alleen maar met muziek bezig zijn ja dan moet je toch concessies doen of muziek maken waar je op een gegeven moment genoeg geld mee binnen kunt krijgen nou ik heb af en toe een keer een optreden of uh, ja het is, je, je je moet eigenlijk geforceerd zeggen van nou, ik heb dan een optreden dan een optreden en ik heb precies ja ik, ik heb een optreden als ik er zin in heb weet je dus, <laughs> ja, dus helemaal goed het, het ja, moet ja, voor mij goed voelen weet je ja, en het is uh, en um, dat is ook natuurlijk ook mijn studio werken en dingen opnemen ja als ik, als ik drie jaar geen zin heb om een cd uit te maken dan ga ik drie jaar gewoon een cd uitbrengen dat is heel ja, simpel ja, ja, en ja, ja. en ja op een gegeven moment uh, als jij je, je leven volledig toewijdt aan de muziek, ja, dan, dan moet je op een gegeven moment echt wel uh, ja. achter blijven zitten om gewoon rond te kunnen komen. Weet je? Zeker is, als je een uh, contract afsluit met een, uh, met een label. Een... Ja, precies. En, en dat, dat is wat fijn van een eigen label hebben: dat ik het gewoon zelf allemaal in de ja. hand heb. En, en het is ja, uh, ik heb ook Wat niet was dat ook de, de, echt de keuze daarvoor? Voor van ik wil van niemand uh, afhankelijk zijn en er geen bemoeienissen uh, hebben? Eigenlijk, eigenlijk wel. En het is uh, uh, ook deels uh, in combinatie met uh, mijn muziek. Het is uh, zoals ik het net al zei, van, het is geen hitlijst muziek. Dus nee. ik, ik ga er geen miljoenen mensen bij bereiken. Ik bedoel, als dat een geval is, dan wil ik liever mensen die het allemaal voor me regelen. Ja. En nu, ja, ik heb me gewoon mijn selecte groep van mensen waarvan ik weet, van nou ja, die draaien mijn muziek, die het, en daar, daar kan ik hier in optreden uitkomen. Dus ik bepaal zelf van nou ja, dat uh, uh, waar komt muziek terecht en, en uh, dat is zeker in die scene uh, ja, waar, waarin ik zit, is, dit, is het allemaal best wel uh, te handelen. En, en daar, daarnaast heb ik gewoon eigenlijk van de mogelijkheid gebruik gemaakt om gewoon mijn, mijn label uh, uit te breiden van mijn eigen, eigen muziek naar uh, muziek van uh, vrienden, collega's. Waarvan ik de muziek ook super interessant vind. Ja. Uh, dus ik gaf je net al wat cd'tjes. van. Nou ja, dat, dat, ja. dat, dat, uh, dat sluit heel erg aan bij hoe ik uh, hoe ik in de muziek sta. En, en uh, ja, wat ik wil uitdragen met, uh, met mijn label. Dus ja, precies, hartstikke leuk. Um, ik zie nog even aan die grote kerken te denken. Ja. <laughs> Het is wel een beetje jammer. Geen Remy, Stromer meer in de in de grote Bavo. Uh. Nou ja, goed. Het is, um, uh, we, we hebben het in principe gezegd van ik heb in 2012 de eerste keer met Romboots heb ik het georganiseerd en toen had, zeiden we eigenlijk vanaf dat moment al van nou uh, tien jaar later gaan we het weer doen. Nou dat was dus, uh, dat was dus uh, 2022. En, uh, en nog acht jaar wachten. Uh, officieel wel, maar goed. Uh, Ron had ook al aangegeven. Uh, nou, uh, had ook al aangegeven. Nou misschien moeten we het gewoon met een interval van vijf jaar doen. Weet je, het is. Maar het is vooral ook het financiële risico, want het is, het is best wel. Uh, ja, het komt allemaal uit onze eigen zak. Ja, en ja. er komen natuurlijk maar een beperkt aantal mensen. Ik bedoel we mogen blijven als we uit de kosten zijn, dus het gaat ons sowieso weinig tot niks opleveren en dat hmm. is allemaal prima, weet je. Maar goed dat dat de tijd en energie die je hierin steekt. Ja, ja als je het elk jaar gaat doen, dat is gewoon niet haalbaar. Nee, nee, nee, nee, ik snap het. Uh, ja. Dus ja, dat, dat is ook een van de overwegingen van. Nou, uh, die zou eigenlijk elke sponsor moeten hebben. Hè? Ja, uh, ook dat. Maar ja, ook dan ben je weer afhankelijk van anderen, weet je. Dus in dat opzicht, uh, uh, Ron, zat er eigenlijk hetzelfde in van, van uh, Ja, we willen het liefst gewoon lekker bij onszelf houden. Dan hebben alles als er wat fout gaat, hebben we het zelf gedaan, weet je. Het ja. is gewoon uh, wel ja. heel fijn om het gewoon zelf. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat uh, zeker nog eens mee te maken. Want ja, uh, ja echt uh, zoals je dat van dat je speelt op de akoestiek van de, ja. uh, en de galm eigenlijk die in zo'n kerk is... Dat, dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Um. Ja, dat, dus, absoluut. Ja. Uh, ja, ja. ja, en het is wel natuurlijk ook van, van uh, aan het begin... Uh, je, je weet hoe de galm is. In het begin hou je re redelijk rekening met nou, zo weinig mogelijk percussie en drukke dingen. En uiteindelijk merk je dat er best wel heel veel mogelijk is. Mm. En, en dat is ook ja, net hoe je een beetje je geluid opgesteld hebt en dat soort dingen. Maar uh, ja, als je eenmaal weet wat er mogelijk is, dan is het best wel heel erg spannend om die grenzen op te zoeken. Yo, zo heet deze track van Remy's dubbel cd, Basic Principles Callas. De Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem is niet de enige bijzondere locatie waar Remy Stromer heeft opgetreden. Wat dacht je van ruine van Brederode? Ja. Daar heb je ook nog opgetreden, ja, ja. maar daar heb je helemaal geen galm. Denk ik. Nee, maar ja, dat is natuurlijk daar sta je in de buitenlucht. Dus dat ja, is natuurlijk ook. Hoe is dat, weer, dat, dat is ook Ja, ik vond het super spannend. Ten eerste is het, de, de locatie vind ik echt, echt geweldig. Uh, toen is ik zei dat het... inspirerend op zo'n moment? Absoluut. Ja, het, het is heel mooi. Want we hebben uh, op een gegeven moment toen we daar gingen spelen, je hoort eigenlijk tijdens het spelen constant de natuur, de vogeltjes ja, en, ja. En, en, en alles. Weet je? En het is, uh, op een gegeven moment begint te schemeren. En dan ja, er gebeuren er ook wel allemaal dingen. En ook met, in combinatie met het licht. Dus op een gegeven moment de, de hele opbouw van, van de avond. Uh, uh, ja, vond ik super fascinerend. Heel magisch eigenlijk. En, en uh, het was best wel complex om daar iets te doen. Omdat je gewoon qua apparatuur en dat soort dingen... Het is heel, uh, ja, best wel lastig om het daar allemaal te krijgen, zeg maar. Je moet is... over vlonders helemaal naar die ruïne Nou toe, ja, ja het is, uh, wat het zou, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar we moesten in principe helemaal... Uh, ik weet niet of je de locatie daar een beetje kent. Maar ja. je moet op een gegeven moment... Ja, de hele toegangsweg... Uh, ja, die moet je gewoon uh, met hele smalle bruggetjes. Daar ja, moest ja. allemaal ja. apparatuur overheen. Ja, en, dat, ja, ja, ja, en dan ja. zeker uh, s'avonds met afbouwen. Het was betikke donker. Er <laughs> ja, ja. was gewoon geen enkel lampje, weet je. Dus, dus <laughs> En, en dan het risico, want dat was ook nog wel heel erg spannend. Uh, smiddags zagen we, er komt een gigantische bui aan. Oh ja. En je zit daar met een heleboel apparatuur en ja. nou, een hoop gedoe. En uh, nou, we hebben die avond zo gigantisch veel geluk gehad. Want het was echt, nou, je zag het, ik zag het s'avonds op de, op de weerkaart. Uh, nou, er was echt flink veel regen. Dat ging echt, nou, echt met een boog is het om me heen gaan, Zowel links als rechts is het gewoon... echt langs getrokken? Het heeft zo moeten zijn. Het heeft zo moeten zijn, ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, nee, Maar goed, het was ook eigenlijk een hele, hele bijzondere avond. En uh, ja, dat ik puur voor de, voor de logistiek... Uh, dat ik het bij eenmaal heb... Uh, EMA ja, EMA dat heb, snap er, ik. Laat, Maar, ja, maar ja, het is ja... ja wel, heel, wel heel vrij om daar gewoon te mogen spelen. Want uh, je is je natuurlijk helemaal... labblazer <laughs> is... Uh... Ja, dat zijn dat de keerzijde... van de muzikant, hè. Want ja, zeker ja, ja. als je alles zelf doet... en geen, geen roadies en zo hebt. Ja, dan ja, ja. dan loopt je dus als muzikant zelf gewoon ja. alles... te slepen en aan, aan te sluiten. En zo. Is dat ja, optreden eigenlijk ook op... CD uitgebracht. Ja, dat is Planet of the Arps. Die heb ik. Oh ja, ik ik niet zag maar is, ja. ja, ja. En dat ja, is in ja. principe is dat een beetje een sideproject van me geworden, want het is ja neig wat meer naar ambient. En dat is ook echt een, een stuk van een uur wat wat eigenlijk ja heel zweverig is, heel uh, uh, ja, wel opbouwend en en uh, wat, wat ik eigenlijk heb gedaan. Het is al een stuk. Het is uit 2010 en dat heb ik in 2012 voor het eerst in een planetarium in Duitsland in Bochum heb ik dat uh, opgevoerd. Jij treedt wel op hele bijzondere locatie. Ja, ik zoek ze op, uit, ja maar dat, dat is gewoon gaaf toch? Hè? Ja, Andra, dat als, lijkt als, mij ook. Als je elke keer weer in een zaal Staat en, ja. en ja, ja, goed. Op een gegeven moment uh, kan ook steeds, nog steeds heel tof zijn, maar ik vind ja een beetje bijzondere locaties. En ik heb nog wel dingen in mijn hoofd moeten net voor mijn pad komen. Maar oh ja, uh, vertel eens. Nou, ik heb al heel lang dat daar ben ik op een gegeven moment mee in omhandeling on geweest in de, in de, in de koepelgevangenis. Uh, gevangenis. Oh ja, dus zeg maar. Ja, ook ja. voor akoestiek, want eigenlijk ja. heb ik ook iets van, uh, nou, het is 7 of 8 seconden galm of zo. Dus ja. dat is wel heel, heel uh, gaaf om daar iets mee te doen. Ja. Maar ja, dat was op een gegeven moment net voor de tijd dat dat al die ontwikkelingen en zo en dat dat is eigenlijk een beetje stuk gelopen. Maar ja, dat zijn wel locaties, ik denk ik ja, net, net, net wat anders. En nu is het helemaal verbouwd. Dus ik, ik vraag ja. me af of die galm er nog wel is. Ook, ook dat. Dus ik, ik ga binnenkort proberen eens even kijken en misschien praten. Hm. Maar het moet jij maar net even. Want het gaat natuurlijk als je iets gaat organiseren. Je bent gewoon sowieso een paar maanden bezig om alles uh, ja, baan ja, te houden. ja. ja, ja, ja. Ik, ik zit even een beetje mee te denken. Wat, wat dacht je van het, uh, het station Haarlem? Dat is wel tof. En dan heb ik een aantal jaar geleden, of flink, een aantal jaren, van, van uh, wat vrienden van mij, van, van de band Grey Lotus uit Haarlem. Die hebben daar uh, op een gegeven moment ook een showcase gehouden in uh, een van die wachtruimtes. Hm. En ja, dat is ook qua sfeer wel heel tof. Je hoort calls Treinen langs, soort ja. grond aan de mensen, en dat is eigenlijk qua sfeer is het ook wel heel erg tof. En gewoon en, op het perron, uh, de perron zelf, ja, ja, ja. Precies, ja, ja. ja, ja, ja. En dan de, de, de het geluid van de treinen meenemen ja. in je improvisatie. In in ja, het en, en en is wel mooi, want op een gegeven moment was er ook een nou, was er een nummer afgelopen, en precies tussen twee nummers in ging de omroep, die ging dus wat. Oh ja, weet je. En is, ja je, je krijgt geweldige, geweldige situaties. en ja, ja, Dat is ja, eigenlijk ja. wel heel uh, wel tof om daar iets te doen. Ja, ja, ja, geweldig. Ja, ja. En, en het probleem is alleen wel van, van uh, het lekkere van een, een concertzaal, is je weet, je gaat daar staan, de is er, je hoeft in te pluggen en het werkt. Weet je? Ja, en het is ja, nu net ja. zoals met de ruïne, wat er zelf georganiseerd werden in de grote kerk, van ja, van, ja je, moet, je moet je eigen apparatuur meenemen, ja. of apparatuur uren, om geluiden te, te hebben. Weet je? Mm. Anders, uh, Dat is natuurlijk de narigheid van, van elektronisch uh, muziek maken. Ja. Het liefst sta je gewoon met een, met een gitaartje of een, een pianootje sta je om versterkt te spelen, want dat is gewoon neerzetten en gaan spelen. Ja, ja. ja en ja. nu 80.000 kabeltjes en dan, ja. het nog, en dan werkt het nog niet. En, uh, nou goed, dat Ja, ja ben ik alles van. En ik heb een <laughs> eenvoudige een radio studio. Ja, <laughs> nou, ook kabels hier. Ja, er liggen heel veel kabels. <laughs> Maar dan weer een brommetje hier, een brommetje ja, daar. Ja. <laughs> dingen die je echt niet wil. Maar, euh, maar dus, dus uh, bijzondere locaties. Uh, het zijn wel allemaal locaties met een, met een galm erin. Uh, is het, uh, heb je ook zoiets van? Nou, ja, ik zou bijvoorbeeld wel eens uh, een, uh, in een grot of zo, waar helemaal niks is, wat heel dof klinkt. Dat is de... op zich ook, ook wel tof. Uh, ik weet dat uh, Romboot toevallig in het had, die, die uh, speelt volgend, dit jaar gewoon ook weer uh, in een grot in Duitsland. Het is ook een jaarlijks terugkerend iets. En okay. die, uh, gewoon, ja, echt erg uh, ja, ondergrond, ook wel heel tof. Ja. En, um, maar ja, hoe krijgen we weer elektriciteit daar? Hè? Dat is ja, een, nou, ze doen het jaarlijks, dus ik neem aan dat ze daar wel iets hebben. Of, okay, uh, of, ja. of ze kabels trekken of een. Uh, gaat je hebben de week eigenlijk niet ja, maar, ja. Ja. En uh, uh, uh, ja aan de andere kant, ik ben ook een paar jaar geleden ben ik uh, in, bij Eerkam geweest. Dat is een uh, elektroakoestisch onderzoekscentrum in, in het Centrum van Parijs. En daar hebben ze dus ook een kamer die gewoon volledig geïsoleerd is. Dus daar, als je daar binnen bent, het is een hele bizarre gewaarwording, maar je hoort alleen maar je bloedstromen, zeg maar. Dat is echt zo, <lacht> zo, zo gigantisch stil. Ja, en, ja, okay. Maar goed, daar word je, ja, als je daar je echt hard half... kloppen. Ja, ja, echt waar. Echt oh, waar. Nee. En als je daar een half uur in zit, word je gewoon, gewoon helemaal gek, weet je, oh, dus, oh, ja. mensen zo, daar hè? een paar erop gesloten, ja, je wordt, je wordt helemaal para. Word je. En dat is ah, okay. uh, ja. en, maar Goed, dat is natuurlijk weer een hele andere iets. Dat je de, ja, gewoon geen enkele, geen enkele reflecties en dat soort dingen hebt. Ja. En, uh, nou ben ik niet zozeer dat ik me blink staar op de akoestiek. Maar dat kwam toevallig net even zo uit inderdaad. En mm. ja, zo'n planetarium waar ik dan in, in, in 2012 gespeeld heb. Ja, dat is dan ook weer even een hele andere ervaring. En... en uh, ja, dus dan is het wel, wel tof om gewoon de, de, uh, van de concertzaal, weet je van, nou ja, hier kan ik dit en dat doen. En dat, dat, uh, ja, een concertzaal is erop gemaakt om alle soorten muziek gewoon, zeg maar, te, ja, ja, te ja, horen. Ja, ja. En uh, ja, dus je pas je gewoon aan van, nou, dat lijkt me een toffe locatie. En, uh, oh ja, de akoestiek, daar moeten we ook even uh, eventjes mee rekening mee houden. En ja. Dat, uh, ja, goed, dat is uh, wel een mooie uitdaging. ...van het dubbelalbum Basic Principles Colors... ...nu van CD2, de track Purple Lake. Op de albums van de Remy en zijn medemuzikanten sta staan vaak lange tracks. Laten we daar eens over praten. Je had het net over een, um, een, een, een track, een muziekstuk van één uur. Mm -hmm. Dat had je geschreven... Ik had zoiets van, wauw. Nou ja, bladmuziek... Dat, dat bestaat denk ik niet meer. Dat staat allemaal gewoon in je computer. Maar dat, dat lijkt me wel een ongelofelijke klus. Uh, uh, nou, die, ja, er zijn verschillende benaderingen. want Ik heb bijvoorbeeld dat, dat stuk van de grote kerk... dat is echt een stuk van een uur... waar ik ook echt voor gearrangeerd heb. Zeg maar. Dus dan, dan ben je ook echt elk stukje aan het plannen. Uh, en ja dan heb je gewoon een stuk... wat, wat uiteindelijk van een uur... Wat, wat tot stand is gekomen... omdat de dingen zijn bij elkaar zijn gekomen. En ik heb bijvoorbeeld die Planet of the Arps wat ik in het plantarium en in de ruïne heb gespeeld, um, uh, uh, ja dat is gewoon een stuk. Daar ben ik op een gegeven moment gaan zitten en dat ja een, een vrij natuurlijk verloop. Dat dat stuk is tot stand gekomen. Dat het gewoon van begin tot eind uh, ja. Uh, een stukje bij beetje ja. zijn ding opgenomen. En het, het, het, het probleem met dat soort lange nummers is vaak van: van ik denk dat de ideale treklengte rond de 20 minuten ligt, omdat je dan nog net je focus kan houden. Okay. Weet je? En het is met een uur van ja, dan moet op een gegeven moment in een uur tijd. Uh, ik, ik ken nummers, op een gegeven moment had ik Klaus Schulz, die heeft er een handje voor gehad. Die had gewoon zoiets: ja, ik heb 80 minuten op een CD, dus ik maak nummers van 80 minuten. Ja, ja, ja, en, en dat was ja. gewoon eigenlijk ja, gewoon, gewoon drie kwart, gewoon vulling. En, en hmm. dan loopt de sequentie door en er gebeurt van alles, maar eigenlijk. Ja, weet ik niet of het me, me, me 80 minuten lang kan boeien. Omdat er, nou, er gebeurt wel wat, maar het is niet 80 minuten lang interessant. En, ja, en ja, dat is natuurlijk ja, ja, met een ja. stuk van een uur. Ja. Van ja, er moeten toch wel dingen gebeuren. En bepaalde markeerpunten. Dat je zegt, van, nou om de, om de twintig, kwartier, 20 minuten, er, er moet op een gegeven moment het moet een andere richting op gaan. Of, hmm. En ja, uiteindelijk kan je dan een uur, kan je gewoon heel interessant houden. Omdat er gewoon, uh, ja, je gaat toch wat andere kanten op. Maar aan de ene kant is dan ook weer de kunst om het wel weer bij elkaar te houden. Ja. Um, nou, dus zeker ja, een super uitdaging. Uh, ja, precies. En ja. Dat, dat vind ik dan ook wel een beetje het leuke eraan. Van aan de ene kant, je kan gewoon lekker spelen en de dingen opnemen. Ik bedoel, er zijn zat muzikanten die, die, die spelen iets... en met dezelfde avond hebben ze nog een album klaar. Ja, voor mij is het gewoon echt een proces. Hmm. Uh, het moet tot stand komen. En, en op een gegeven moment moet het wel bewust... Ja, dat je bewust uh, iets, iets op plaats zet waarvan je hebt... Nou, dat is ook, uh, aan de ene kant wil ik daar iets mee zeggen... en aan de andere kant uh, is het gewoon interessant voor de luisteraar... Om, om daar nog naar te kunnen luisteren. Want als jij... Ja. Uh, ja, uh, je kan natuurlijk ook heel experimenteel gaan gewoon doen. En zeggen van, nou ja, ik heb gewoon een uur muziek. Dat is puur als experiment bedoeld. Ik bedoel, de oude Stockhouse en dat soort dingen. Daar kan ik ook geen uren naar luisteren. Want dan word je ook uh, gek alle piepjes en kraakjes. en, oh ja. en, en ja. dat is echt... Uh, en, um, maar goed, um, uh, aan de ene kant natuurlijk ook... En je ziet in de nieuwe Age ook heel erg. Er zijn gewoon stukken van een uur. Ja. Die gewoon ja. eigenlijk... Ja, je zet het aan. Je ondergaat het. En je gaat erin op. Ja. En ja, dat is ja, niet per se dat er echt wat moet gebeuren. Maar het is wel, als je echt, echt gaat luisteren. En misschien gaat analyseren. Dat het wel heel fijn is dat er ...dingen gebeuren, progressie is... ...en ja. ik ben zelf heel erg van de details, weet je... ...als er een sequentie loopt... ...dan op een gegeven moment komt er nog een laagje erbij... ...en alles ja, ja, is ja, ja. maar heel erg op de achtergrond... Soms, ...soms hoor je het niet eens, maar je beseft wel dat er iets is... En dat vind ik juist heel interessant om daar een beetje mee te spelen van, ja, nou, ja, hoe ja, hou ja. ik het interessant ja. en ook qua ontwikkeling en, en als je dan zo'n lang nummer maakt van ja uh, wat gaan we eraan doen om het uur uh, ook echt interessant te houden. Zeg. Ja, ja. Dat, Nou ja dat, ik herken dat wel want dat is uh, je collega Kerani in, uit het plaatsje Stijn die heeft dat eigenlijk ook. Die, uh, die maakt dan uh, um, ook elk jaar bijna een album. En maar, die, uh, die wordt midden in de nacht wakker... en dan met een muziekstuk in de... of een stuk muziek in haar hoofd. Heb jij dat ook? Je, dat, je, dat je dat wel eens uh, Ja, regelmatig. Uh, als ik slaap, dan slaap ik. Maar het is... Nee, maar <laughs> de, de, nee, de, het, is, het is heel vaak... Ja, of ik zit in de auto of ik ben ergens bezig... en in één keer popt er, wat, popt er wat in mijn hoofd op. Ja. En het is, ja, uh, ik heb het dan ook wel eens... als ik de mogelijkheid heb... dan, dan zing ik even grof wat in op mijn telefoon. Weet je, oh, van, ja, ja, rijden, ja, dat ja. soort dingen. Maar uh, ja, als, als iets in mijn hoofd zit... Uh, en ik zit in de studio... dan weet ik van, oh, ik ga dit nu doen... en vervolgens komt dat erbij en, dat, en dan zit je ook echt op het, op het moment uh, ja, uh, met, met de mogelijkheden om het uit te werken. Ja. Maar ja, in, in 9 van 10 gevallen, dan zitten dingen in je hoofd. En oh, dat moet ik even onthouden. En, en ja, ik bedoel, op dus ga je het anders doen. En je bent het kwijt. Of je ja. krijgt een andere, tonk, uh, andere context. Mm. Weet je, dus dat is, dat is best wel... Uh, ja, je moet het dan wel van een moment hebben van nou, er moet inspiratie komen op het moment dat ik ook in de, in de buurt ben van apparatuur. Dus daarom staat thuis gewoon in principe mijn computer de hele dag aan van oh, als ik iets heb, ook oh, ik een klein naar boven. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik spreek maar even op zijn Nederlands uit. Was dit de track McCurry Man. Gemaakt door Dekker. Een van de artiesten van het uh, label Deserted Iceland Music van Remy Stromer. Over tracks gesproken. En Remy, al jouw tracks die hebben een naam. Ja. Hoe, hoe kom je daaraan? Aan die namen allemaal. Ook je albums hebben uh -huh. natuurlijk een naam. Dus hoe hoe verzin je dat? Uh? Het is denk ik aan de, in, in, toen ik net begon... Uh, uh... Uh, wat ik bijvoorbeeld uh, een van mijn eerste albums was die uh, Art of Imagination. En, en daar had ik eigenlijk. Uh, ja, met Imagination, als je, als je muziek luistert, uh, het was, was mijn doel van die plaat, dat eigenlijk iedereen die, die muziek hoorde zijn eigen beelden erbij kon vormen. Mm -hmm. Dus heb ik het gewoon Image One, Two, Three en zo, uh, enzovoort genoemd. Uh, want ik denk van ja, uh, uh, dat geeft, geeft de luisteraar in ieder geval uh, de mogelijkheid om, om zijn eigen beelden erbij te vormen. Ja. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, als je een album uitbrengt, wil jij iets zeggen met het album of heb je een bepaalde, bepaald idee erbij? Dus het is eigenlijk door de jaren heen is dat steeds meer gegroeid dat ik uh, nou ja, voornamelijk dingen uit, uit, uit de ervaring uh, hoe ik tegen de wereld aankijk... Uh... Uh, dat ik het daar aan link. Weet je, uh, die other side bijvoorbeeld, mijn laatste project. Yep. Um, ja, dat gaat eigenlijk aan de ene kant over. over um, ja, die other side kan je ook op helemaal verschillende manieren op, opvatten. Maar uh, eigenlijk over alles, uh, andere kant van het verhaal. Want ik bedoel, jij vertelt mij een verhaal. En ik zeg, oh ja, uh, ik kan met jou meeleven. Maar ondertussen is er ook nog een andere kant van het verhaal. Wat ja. ik niet te horen krijg. Nee, ja. Maar ik heb wel een oordeel. Weet je, dus dat is. Ja, ja, ja, dat ja, is ja, ja. tegenwoordig is dat wel iets wat, wat een beetje een trend is. Mensen uh, vellen hun oordeel over één ding wat ze gehoord hebben. Terwijl er meerdere kanten van het verhaal zijn. Altijd. Ja. Um, en, maar goed, aan de andere kant staat die other side eigenlijk ook voor. voor uh, ja, we, we weten gewoon, gewoon hier, hier, hier op aarde en, en, en uh, we, we hebben de kennis van de dingen waar we de kennis van hebben, zeg maar. Maar ondertussen is er, nou 99%, waar wij geen enkele kennis van hebben. Hmm. Weet je, de andere, uh, andere kant van, van, ja, van, van ons, ons bestaan, zeg maar. Uh, ik bedoel, uh, ja, uh, zijn we er niet meer overlijden, we dan is er ook weer een andere kant, geloof ik. Weet je, en, en in wat ja. voor context dat is van, ja, is het nu afgelopen? Uh, ja, het is, het is allemaal zo gigantisch complex wat er om ons heen gebeurt. Heeft ja, ja, ja, ja. en, en, dat invloed op jouw muziek? Ja, nee, absolu absoluut. En dat is wel steeds meer een, een rol gaan spelen dat ik me eigenlijk uh, heel erg fascineer in de dingen die ik toch niet kan bevatten. en Die wij als mens niet kunnen bevatten. En dat, uh, dat vind ik heel interessant om daar over te fantaseren of over te na te denken. Terwijl ik weet, van, nou, het heeft toch geen enkele zin. Want daar komen wij, in, met onze men menselijke beperktheid komen we daar toch ja. nooit uit. Merk maar ik vind dat vindt... dan ook aan je collega's, muzici? Die, uh, nou, de, de, is, is dat een... Een algehele trend dat je zegt de, de wereld is momenteel zo com complex uh, geworden en, en er komt zoveel op ons af, ook qua agressie. Um, uh, die oorlogen... het lijkt me tot dat dat... Uh, ja. niemand on, onberoet laten. Nee, ik, ik merk wel dus dat er inderdaad wel wat dingen... daaraan toegeschreven worden, maar ik merk ook... heel vaak dat, dat muziek... en in, in, ik praat in ieder geval over elektronische muziek... dat dat toch een uitvlucht is van de realiteit... van, van alle narigheid. En dus en ja, ja. mensen... die zitten dan toch in een soort van eigen wereld. Uh, even alles, alles, alle, alles... buitensluiten en loslaten. Ja. En, um, en er is ook een heleboel... van de muziek... Uh, ja, is toch wel, als je het hoort, je hebt toch wel vaak de associatie met ruimte en, en, en dat soort dingen. Omdat het gewoon vrijwel zweeft en dat soort dingen. Dus een heleboel uh, collega's die, die associëren dat ook weer aan uh, ja, uh, space en... en, en, en en dat soort dingen. dus het is dan maar de lucht in. Ja, ja, ja precies. <laughs> maar goed, ik denk, ik denk echt veel, veel collega-muzikanten die echt met realiteit bezig zijn of, of reflectie of dingen van, van ja, politieke mening of dat soort dingen, dat dat best wel achterwege wordt gelaten. en het hmm. is natuurlijk, ja, ik heb dan bewust uh, ook. ja, misschien wel. Ja. Uh, en ik merk ook dat, uh, ja, ik vind, uh, ik heb er wel vocalen bij mijn muziek, maar het meerdere van mijn collega's, die maakt gewoon uh, synthesizer, elektronisch, uh, instrumentaal. weet je, dat, dat geeft aan de ene kant gewoon alle alle mogelijkheid tot, tot um, uh, ja, je eigen beeld, je eigen, uh, je eigen film erbij uh, uh, bedenken. Maar aan de andere kant, je, je maakt ook geen politiek statement of je hebt geen statements die je nee. echt uh, gewoon direct met je muziek maken Ik bedoel, een zanger die kan op een gegeven moment zeggen van nou... Uh, ja, protest. Zoals, nee. Precies, ja, protest. En, ja. en, en, en, en dat, nou, dus met dit muziek kan je dat natuurlijk ook wel doen, maar er is niemand die dat zal merken als je dat doet. En dat is wel het mooie draaien, want in principe kan je daar dus alle kanten mee op. En, ja. en als jij zegt van nou ja, ik heb eigenlijk uh, met dit doel heb ik het geschreven, maar ik gooi er andere titels onder. Ja, dan kom je er ook mee weg. Ja, dat dus ja, is best ja, wel ja. Ja, ja, ja, ja. Het is best wel een, een kunstvorm waar je ja. gewoon uh, alle kanten mee op kan. Ja, en ja. waarvan je uiteindelijk misschien niet eens weet wat, wat de werkelijke essentie is. Want nee. ik heb ook heel vaak dat ik gewoon een nummer schrijf. Dat ik denk van ja, dat is met die intentie geschreven. En uiteindelijk ga ik uh, zeggen van, nou ja, moet er een ander stand komen? Dan komen de dingen bij elkaar. En dan ga je toch een andere context gooien. Hmm. En die mogelijkheid heb je, omdat het instrumentaal is. Weet je? Ja. En, en, en ja. misschien hier en daar wat arrangementen aanpassen. En dat het weer past bij de rest. En dan, dan, ja. Ja, dan kun je in principe met elk onderwerp wat je eraan plakt kan je wegkomen. En dat is, ja. uh, maar goed, ik heb dan wel een duidelijke richting die ik, die ik wil beeld dat ik dat ik toch een soort van uh, uh, uh, ja titels eraan geef dat dit dat ik, dat ik dat je eraan kan zien van nou ja, dat is een beetje de richting die ik uh, op Nou, we, ons gesprek die, uh, begint alweer uh, zijn einde te naderen. En ja, het is ongelooflijk. <laughs> um... De aanleiding van ons gesprek was uh, het album The Nana Side Lost in Reality uit uh, 2023. Uh, we leven inmiddels in 2024. Wat zijn je plannen voor dit jaar? Ik ben momenteel uh, veel bezig met, uh, met de uitbreiding van mijn labels. En een aantal uh, ja, nieuwe, nieuwe bands, artiesten waar, uh, waar ik mee aan de slag ga. En uh, ook bestaande waar we gewoon uh, uh, ja, waar ik wat voor gaan uitbrengen. Ik heb zeg maar drie jaar geleden, in de tijd van corona, heb ik samen met uh, Dekker, die zit ook op mijn label, uh, die heeft twee solo-platen op mijn label uitgebracht. Uh, maar daar hebben drie jaar geleden in de coronatijd samen bij een vriend uh, zijn we in de studio gedoken. En die heeft het zeg maar een, een stream opgenomen. Dus we hebben daar gewoon een, een live concert stream hebben we gedaan. Mm. Die is op internet verschenen. En dat is iets wat me nou ons allebei echt bleven achtervolgen van oh wat, wat was het goed. Hè? We hebben er nooit wat mee gedaan omdat het in zich heel op internet staat. Oké. Okay. En er zijn in die tijd zijn er een aantal collega's geweest die daar ook hebben opgetreden. YouTube kanaal. Ja. Oké. Okay. En um, uh, ja, een aantal collega's zijn er toen geweest die, die ook um, daar op die locatie een, een concert hebben gegeven en dat ook hebben uitgebracht. En we zijn volgens mij de enigen die daar nog geen release van hebben. Uh, maar goed, we hebben elke keer weer zoiets, ja, elke keer als ik het weer kijk, als ik het hoor, denk ik, ja, maar dat was gewoon heel erg goed. weet je Dus daar, daar ben ik nu mee bezig, met, met de laatste mix maken. Dus die nou, zal eerdags uh, uh, toch op cd gaan verschijnen, dat we dat kunnen afsluiten en weer door. En, en, uh, ja, ja. en uh, ja, ondertussen zijn er nog een paar andere uh, uh, cd's in de pijp, uh, pijplijn die, uh, die gewoon uh, ja, die, die, die ik uitgebreng. Dus dat is een beetje uh, voor een heel groot deel gewoon de focus, focus. ja Heel uh, ja, ja, okay. veel focus op andere Bands. En daarnaast ben ik gewoon rustig aan het denken, ja, wat wordt mijn volgende stap? Weet je, ik bedoel, er is op een gegeven moment de fase geweest dat er vijf, vijf jaar tussen, tussen twee releases van mij zat. En dat ik zoiets heb, ja, ik kan nu, ik kan in principe gewoon elke keer een CD vullen en, en, en ook uitgaan van het archief. Ik heb genoeg om uit te brengen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ook wel een bang voor herhaling en, en dat ik mezelf, uh, ja, dat ik denk, van, ja, dit voegt ook niks toe. Dus ik ben nee. wel steeds bewust bezig van, nou ja, wat wordt de volgende stap? Ja, ja, dus ik ben ja. rustig aan het denken van, nou, wat wordt dat? En ondertussen ben ik lekker met de productie van andere dingen bezig en dat ja, is ja. wel even lekker. En, uh, ja, okay. en optredens gaan ook weer komen dus dat En um, ja waar kunnen de mensen je vinden? Op YouTube zijn je al. Um, ja. Heb je een eigen YouTube kanaal? Ik heb een eigen YouTube kanaal. Uh, die is gewoon onder uh, mijn naam Remy Stromer te vinden. Stromer met dubbel O. En uh, ik heb een uh, website van mijn label. is van Deserted Island Music. Dat is uh, Music.nl En uh, daar, uh, daar is in principe alles van mij en mijn label... Uh, te vinden en te luisteren en ondertussen ook op bandcamp en natuurlijk uh, oh ja, een uh, ja, ja. ja nou ik zet natuurlijk de uh, uh, je website uh, op de pizzle radio uh, pagina en uh, dus dat komt helemaal goed een YouTube-kanaal kan je. Dan kan je ook meten hoeveel mensen er luisteren. Of in ieder geval het kanaal bezoeken. En, uh, levert dat wat voor je op al? Ja, dat is sowieso kansloos he, met elkaar opbrengst. Uh, <laughs> nou, dus ja, je ziet tegenwoordig met Spotify en iTunes, weet je, het wordt, het wordt heel veel geluisterd. Maar ja, als je ziet hoeveel streams je nodig hebt onder überhaupt wat geld uit te krijgen. Ja, kijken, ja, ja, ja. ja maar en... dat, dat, dat weet ik. Maar, uh, mm -hmm. maar, uh, ja, maar YouTube eigenlijk hetzelfde. He. Ja, is, ja, ja, maar. maar uh, is, is uh, voorzie je in de behoefte, laat ik het zo zeggen. Nou, het is zo. Het, het voordeel is dat ik, dat ik er niet van hoef te leven. Weet je, dus alles wat binnenkomt, uh, is mooi meegenomen, en, en daarom heb ik ook altijd. Ik verwijs mensen eigenlijk altijd uh, naar, uh, naar gewoon mijn website, omdat ik weet van nou, dan krijg, uh, krijg ik en de artiest die krijgt gewoon eigenlijk het, het, het meeste, uh, meeste van de inkomsten. Het ja, is ja, gewoon ja. een eer, eerlijke verdeling. Ja. En, en uh, dus in principe, uh, ja, ik, ik weet van. van van mijn muziek, uh, ja, het is geen hitlijst muziek, dus ik ga er geen 100.000 uh, euro's mee binnenkrijgen en ja. dat accepteer ik. Dus in principe is het voor mij noodzaak als label dat ik gewoon na uh, binnenkort tijd gewoon uit de kosten ben. En dat is voor mij in principe ja. genoeg, uh, puur ook omdat ik er niet van hoef te leven. Als ik er van hoef uh, moest leven, dan was het inderdaad even iets ander uh, verhaal geweest. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar uh, dus ja. En, en je hebt af en toe releases die brengen wat meer op, en, en uh, sommige, uh, ja, dan moet je wat meer neerleggen. En dat is ja, het, het is voor mij gewoon belangrijk dat ik gewoon dingen kan uitbrengen waarvan ik zoiets heb, ja, dat moet uitgebracht worden, dat het moet gehoord worden. Ja, ja en dat ja. is uh, voor mij prioriteit nummer 1, dus okay. Oké. Okay. Goed, Remy. Um, we gaan naar je luisteren. We hebben natuurlijk al dit, deze afgelopen twee uur naar je geluisterd. En, uh, maar we houden je in de gaten natuurlijk. Leuk. En, uh, en uh, dank aan Dolly Te voor het. Uh, die uiteindelijk jou uh, aan mij uh, gelinkt heeft. En ja. uh, dat is wel ontzettend leuk. Uh. Absoluut. Dank je wel voor de uh, komst naar de studio. Ja, nou, bedankt dat ik, uh, dat ik hier mag zijn. Over Remy Stromer. We luisterden naar de track Lost in Reality voor het laatste gesprekje van het album The Another Side. En met die hele lange track, is dus een track van 22 minuten, gaan we dan ook afsluiten. Dit interview en het hele programma is allemaal terug te luisteren op peacefulradio.info. Onder het kopje interviews, daar vind je Remy's pagina terug. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.